10 uur. Joris Stubenitski met het nos Burgemeesters vinden dat politiek Den Haag hen in de kou laat staan... in de discussie over de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een enquête van het blad Binnenlands Bestuur... onder 75 burgemeesters. Die zeggen dat het kabinet te weinig doet... om draagvlak voor de opvang te creëren... waardoor zij alle klappen opvangen. Premier Rutte zou vaker van zich moeten laten horen, vinden ze. Vorig jaar zijn 170 asielzoekers nagetrokken vanwege serieuze verdenkingen van oorlogsmisdaden. 50 van hen hadden inderdaad een oorlogsverleden, onder wie 10 Syriërs. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst in de Volkskrant. Steeds vaker zeggen asielzoekers dat in Nederlandse opvanglocaties ook oorlogsmisdadigers zitten. Als bewezen wordt dat iemand oorlogsmisdaden heeft gepleegd, krijgt diegene geen asiel. In Den Haag is vannacht een horeca-groothandel door brand verwoest. Het gebouw staat tegenover de megastores Den Haag, maar dat raakte niet beschadigd. Ook gebouwen naast de groothandel konden worden gespaard. De brand ontstond om twee uur vannacht. Het duurde ruim drie uur voordat de Haagse brand weer het vuur onder controle had. De Amerikaanse krant New York Times haalt in een opiniestuk op de voorpagina uit naar de wapenwetgeving in de VS. De krant noemt het een nationale schande dat burgers legaal wapens kunnen kopen... waarmee ze anderen kunnen doden. Het is voor het eerst in bijna 100 jaar dat de krant een hoofdredactioneel commentaar op de voorpagina zet. Max Verstappen heeft op het gala van de Internationale Autosportfederatie in Parijs... drie prijzen in de wacht gesleept. De 18-jarige Formule 1-coureur werd uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar, rookie van het jaar... En Verstappen mocht de prijs voor de mooiste inhaalactie van het seizoen ophalen. Het weer bewolkt, af en toe zon en vanavond kans op wat regen. Het gaat flink waaien. Aan zee wordt het stormachtig. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. Morgen wat meer regen. Dit was het NOS Jounaam. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Antwoord heeft het. Nou, als daar uh, van toepassing is, is het wel de komende weken. Uh, met de ijsbaan, uh, met de markt en uh, met allerlei festiviteiten. Welkom bij Goedemorgen. En Sinterklaas, natuurlijk. U hoort de stem van de burgemeester van Zantwoord, niet mij. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, ik zal hem toch even inkoppen voordat wij de hele uh, serie doen. Want ja. uh, Sinterklaas had u een cadeautje willen geven. Uh, maar dat heeft u geweigerd, waarom? En dan praat ik over een mooie hyp. Sinterklaas heeft mij een cadeautje gegeven en dat heb ik geweigerd. Ja, afgelopen uh, uh, commissievergadering werd u een, uh, een cadeautje aangeboden. als zijnde een bedrijfswagen. Oh, oh. Ik, ik, nou daar ik, komt Sinterklaas. Ik, ik, ik merk dat ik word uh, vereenzelvigd met de gemeente. <lacht> <lacht> ik dacht namelijk dat die iemand mij persoonlijk iets had aangeboden. Nee, nee, dus nee, neem me nee, nou eens helder. <lacht> nee, dat is de bedrijfswagen die uh, Eneco, althans het Lucht- en Duinenfonds. En dat is het fonds wat uh, het kleine park wat er nu staat aan windmolens heeft gerealiseerd wil geven en daar hebben we als college even een gedachtenwisseling met de raad gehad want het is in een andere tijd is die afspraak gemaakt en inmiddels zijn we een stuk verder en dat betekent dat het college dacht van ja de tijden zijn veranderd en klopt dit nog wel mm -hmm. nou daarvan heeft in die gedachtenpeiling, doe het even uit mijn hoofd zei de meerderheid volgens mij van de raad dat is niet verstandig onder deze mm. omstandigheden Eén partij was voor ja. twee of drie dacht ik Laten we het niet meer houden, want dit was even een schot van Sinterklaas. Ja, zo hebben we het programma geopend. Hè? Ja, we moeten uh, wel even vertellen dat Casper Gurdersen achter de knoppen zit en ook de regie voert voor ons. De redactie gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte doet de eindredactie. De koffie wordt vandaag door Gert van Kuik gedaan. En, en het onderdak uh, verzorgt Floris Faber van Hotel Hoogland. Hotel Hoogland. Welkom. Goed, uh, programma, nou u heeft het al geraden, het was niet zo moeilijk. Uh, onze eerste gast is de burgemeester, de, waar we een periodiek gesprek mee hebben. En uh, die praat ons weer helemaal bij. Daarna gaan we praten met Heinz Grama en Mark Verstegen over Wim Hildering met hun nieuwe ten, uh, opvoering. En dan hebben we pauze. Ja, dan uh, de uh, reclames en de nieuws. Daarna gaan we door met Noortje Muller, muziekpodium. We gaan het natuurlijk hebben over de ijsbaan die uh, de 12e weer geopend wordt. Paul Slager komt ons vertellen over het Genootschap Uit Zandvoort. En uh, ja, de decemberloterij is begonnen, Don. Heb je je loodjes uh, al in de uh, in Ja, ja even... ik, heb, ik heb er al twee in gegaan. Goeie. Die stoppen we onderop. <laughs> Peter Tromp en Peter Bluis komen uh, bekendmaken wie de eerste weekwinnaars zijn. Goed. Maar uh, we gaan nu met de burgemeester praten. Uh, we hebben net al even gepraat om. Uh, omdat dat Ben na aan het hart lag, die zonde van die mooie jeep. Maar ja, het is niet anders. Het kan niet. Het is zoals het is. Is er iets wat, uh, wat u na aan het hart ligt ja. en waar u meteen even, ja. wat u meteen even kwijt wil? Ja, graag. Misschien wel twee onderwerpen. Ik kom hier binnen en krijg toch een mooi Sinterklaas cadeautje van een inwoonster... Misschien ook wel de grootste fan die ik heb. En dat vind ik altijd wel uh, bijzonder ontspannen verrassingen. Uh, om dat gewoon ja. zo spontaan ook te mogen krijgen. Nu krijg ik wel eens vaker een cadeautje voor de luisteraars thuis. Maar het is altijd wel leuk om even zo'n moment mee te maken. Dat, dat was niet de belangrijkste reden. Ik heb gemerkt dat deze, deze weken hebben wij maar liefst drie jarige huwelijken in Zandvoort. Oh. Waanzinnig. Ja. Jannie en ik mochten daar gisteren bij een op bezoek gaan. En dan praat je toch met mensen die al 70 jaar lief en leed delen. En dat gaat natuurlijk uh, uh, niet altijd in een Osanna sfeer. Er zijn die mensen ook, dat is een generatie die zeer realistisch is, zeg ik altijd. Die ook de schouders eronder heeft gezet om Nederland na de oorlog op te bouwen. En dat is gewoon heel prettig om met hen uh, ja, een gebakje natuurlijk te eten. Een van mijn kerncompetenties. <laughs> ja, uh, maar, maar ook, uh, ja. nee, kerntaak niet. Het is een vaardigheid, meneer Zonneveld. Uh, maar ook gewoon om met, men, met hen te hebben over van hoe veranderen dan dingen. En dat is wel heel bijzonder dat er nu drie zijn. De vorige was uh, ruim de week daarvoor En dan mocht een van de loco's heen gaan. Dus ik hoop dat er nog eentje aankomt. Als je zo'n gesprek voert hè, met, uh, uh, met mensen die zijn dan zeker op leeftijd. Dus ik ja, zo rond de, uh, in de negentig. Ja. Hoe zien zij de verandering van Zandvoort? Uh, deze mensen woonden hier nog niet zo lang in hmm. Zandvoort. Een, een twintigtal jaren. Uh, dus die, die hadden in dat opzicht uh, ja, niet, niet zo gek veel veranderingen gezien. Maar wel in hun levens? Uh, wel in hun leven. Ja. Uh, die hebben in Haarlem gewoond en wat was het andere gebied. Dat nou, ben ik even kwijt. Uh, maar je merkt dat die levenservaring ook een stuk rust geeft. Uh, hoe zij kijken naar ontwikkelingen. En je ziet ook wel, en, en dat vind ik wel uh, het knappe enerzijds. Maar ook het, ja, als je vooruit kijkt, uh, misschien wel iets bedreigender. Anderzijds is dat hun leefwereld wel een stuk kleiner wordt. ...omdat je lichamelijk natuurlijk wel beperkingen krijgt. En dan zie je de worsteling daarvan hoe zij daarmee omgaan. Mm -hmm. Mooi. In ja. dat, uh, dat waren de, de, de inleiders die uit u zelf kwamen. Had u er nog meer? Eh, Jazeker. Ik heb er <laughs> nog wel een. <laughs> ja, want dan begin ik. <laughs> uh, de nieuwjaarsreceptie. Ja. Traditioneel wordt die in Zandvoort door een groep uh, <coughs> vrijwilligers georganiseerd... Ja. ...met uh, heel veel verenigingen er altijd bij... En uh, dit jaar is hij wat later dan gebruikelijk. Volgens mij uh, vrijdag 8 januari staat hij gepland. Ja. En voordat we het weten is het alweer oud en nieuw. En ik dacht van laat ik die ook alvast even meegeven. dan kunnen de luisteraars thuis die receptie in hun agenda zetten. Want ik vind het echt een ontzettend gezellige bijeenkomst. Waarin we eigenlijk uh, alleen maar mensen zien... Die vooral natuurlijk die gelukwensen even willen overdragen. Maar ook met elkaar willen bijpraten. En dat, dan zie je een dwarsdoorsnede van zandvoort mm. ontstaan. Ja, je ziet ook alle verenigingen die zich daar manifesteerden. Ja. En ja. Waarbij men zegt, hey, heb ik nooit geweten dat jullie dit, dat en dat doen. Ja, hey, Hij, hij wordt leuk. elk jaar nog net weer uh, intenser. Ja. Uh, daarbij uh, mag ik dan nog even toevoeging doen. Uh, alle verenigingen en clubs die zich nog aan willen melden voor deze veren uh, receptie. Die kunnen dat gewoon nog doen. Op een nieuwjaarsreceptie at zandvoort.nl of bel Gilles van de Zandvoort's En daar kan je uh, verdere details horen. Dus luisteraars, nieuwjaarsreceptie, zandvoort.nl. Nou, daar zijn we nou weer geweest. Um, ik heb van de uh, regie een aantal vragen gekregen. Ik weet niet of u die ook hebt ontvangen. Nee, die worden meestal per verrassing aan gesteld. Mooi. En dat is goed. <laughs> dat is goed. Maar. maar ik heb ook nog een paar verrassingen gisteren gevonden. Na uh, aanleiding van uh, de commissievergadering. En dat gaat over handhaving. Oh. Maar dat uh, straks. En ook over vluchtelingenhuisvesting. Maar daarover ook straks. Uh, eerst, uh, het is natuurlijk al honderd keer gezegd. Heel veel vrijwilligers hebben zich daarmee druk gemaakt. Jullie hebben een bijeenkomst gehouden uh, met ja. de vrijwilligers. Hoe was dat? Uh, heel gezellig. En uh, eigenlijk wat je daar ook, <kwijnt> ook ziet is dat je dan een beperkte groep van die grote groep daar treft... En dat hoort een beetje bij de vrijwilliger die daar helpt. Die hoeft niet zozeer daar niet zo in het zonnetje te staan. En wij hebben natuurlijk als overheid um, en zeker ook als burgemeester... vind ik het wel belangrijk dat we daar constant laten merken... en laten voelen aan mensen hoezeer we dat waarderen. Dus je hecht zelf aan zo'n moment. Alleen je moet nooit teleurgesteld zijn als dan driekwart niet komt... omdat dat nou eenmaal inherent is aan het type ja, klopt. Uh, uh, vrijwilliger. Een ja. beetje de zandvoorts. Nee, dus het is wel goed. Nee, nee, nee, het is denk ik universeel in heel Nederland. Nederland is wel een heel bijzonder land uh, waarin je eigenlijk in no time uh, vrijwilligers uit de grond mm. kunt stampen. En dat zie je nu landelijk ook ontstaan, niet alleen in Zandvoort. Zandvoort zit daar wel volgens mij in de bovencategorie qua inzet en inspanningen. Dat, dat zit echt in ons DNA. Maar je ziet het door heel Nederland. Je ziet nu ook wachtlijsten ontstaan. Uh, u leest het in de kranten van Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, noem het maar op. Ik, uh, dat zijn gisteren... aanpakkers. Ik las gisteren in de krant dat uh, de vrijwilligersfactuurbank van Haalem 800 vacatures heeft. Ja, dat is nogal. Uh, en als je daarop doorbeduurt, en dat is hier al uh, vele keren gezegd. U heeft het zelf ook wel eens uh, gezegd. Als alle vrijwilligers gingen zitten zou Nederland omvallen ongeveer. Is dat uitholling van de maatschappij wat je, wat je ziet in bezuinigingen? De bordingsland wordt ook nogal bezuinigd. Nee. Nee. Nee. Nee? nee, dat geloof ik niet. Ik, ik denk dat, um, maar goed, wie ben ik? Ik, ik ben uh, 7, 56, um, dus, dus als je terugkijkt in uh, een tiental jaren zie je eigenlijk wel vergelijkbare patronen. Ik denk echt dat dit bij Nederland hoort en dat wij, zeker ook in moeilijke tijden, daar staan de mensen op. Belangeloos, vrijwillig om hun diensten ter beschikking te stellen. En dat zijn golfbewegingen in de samenleving. Enerzijds worden die soms wat uh, aangejaagd, maar anderzijds zit er ook een soort behoefte in mensen om voor elkaar te zorgen. En dat is een groot goed, dat is een kwaliteit. We komen uit een periode, en ik heb daar gisteren iemand nog een lezing over horen geven. En toen dacht ik van, ja, dat heb je heel treffend beschreven. We komen uit een periode, de jaren 80 en 90, waarin we alles hebben geprofessionaliseerd. Omdat wij zo nodig dachten dat wij het beter konden. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet hoor. Ik denk dat heel veel mensen uitstekend in staat zijn om gewoon thuis buren hulp te geven op een echt goed niveau heb je helemaal geen dure opgeleide professionals voor nodig. Ja, de vraag is, dat de, de, neigt tot de, de, de, de bureaucratie. dat gaan veranderen? Want je zit nu met de golf. Mensen die ooit in een futregeling hebben gezeten. Betrekkelijk jong gestopt zijn met ja. werken. En dus tijd en energie overhouden. Ja. Nu krijg je straks een golf mensen die tot hun 67 e moet doorwerken. Uh, gaan we daar niet een probleem krijgen dan? Misschien wel met 70. Ja, ja, ja. En wat ja. we ons allemaal daarbij mogen realiseren is dat we allemaal ouder worden. Dus je hebt allemaal na je pensioen meer tijd om ja. dit soort werk te doen. Toen de pensioenleeftijd op 65 jaar werd gesteld, was de gemiddelde leeftijd achter in de 60. Begin 70. Die ligt nu dik in de 80. Dat realiseert niemand zich. Maar dat moet je wel meetellen. De gezondheid van de gemiddelde Nederlander. die wordt steeds beter in dat opzicht. Dus we leven langer, maar ook in een betere conditie. Een beperkte groep niet. Daar moet je ook aandacht voor hebben. Ja. En mensen die in de jaren zestig uh, zo'n beetje zijn begonnen met uh, werken. Die zitten veelal in een pensioenregeling. Waardoor financieel het wat makkelijker is om zo meteen uh, wat zaken te doen. Je hoeft niet langer door te werken. Ja, tot je zevenenzestigste eventueel. Maar als je alleen je AOW had. was het wel prettig als je nog een baantje erbij had om je pensioen ja. aan te vullen. Ja, je AOW. Ja. Voor een heleboel mensen hoeft dat niet meer hè, nu. Nee, dat hoeft niet meer. Aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen, want uh, ja, ik zit wel in de categorie dat ik zeker tot mijn 67ste door mag gaan. Ik, ja. ik tel er ook de gemakshalve ook wel een paar jaar bij. Uh, maar zoals ik er nu in sta, dan denk ik, nou dat wil ik ook graag doen. Uh, het is ook heel dankbaar werk. hoeft niet per se dit, dit beroep te zijn. Het is denk ik goed voor mensen dat je onderdeel blijft uitmaken van de samenleving. Ja. En dat doe je hetzij met vrijwilligerswerk, hetzij met bestuurswerk, hetzij met deels betaald werk. En dat kan op allerlei lagen van de samenleving. Het geeft ook een stuk waardering. Ja, als ik eh, namens ook eh, de ZFM'ers praat. De mensen ja. van ons hebben ongelooflijk veel plezier in datgene wat we als vrijwilliger hier doen. Precies. En dat is ook de, de reden waarom een lokale omroepvereniging op die manier bestaansrecht heeft. Ja. Ja. Niet alleen... Ja, maar ook de Belbus en nou, het is ja, niet alleen e dit soort e dingen. Je kunt ze niet op één hand tellen. Nee, nee, nee. Dat is ook vooral de kracht van een kleine gemeenschap. Heel is goed. dat je dat ook heel goed zichtbaar kunt maken. En dat is ook de reden waarom het college en de luisteraars thuis hebben nu niet gezien wat ik heb gedaan. Maar ik heb even een klein beetje speltje. speltje op uw refer. Ja, het college heeft een klein speltje laten maken van het Zandvoortzwapen. Ja. Um, Eigenlijk meer uh, om eens te kijken van hoe ziet hij eruit en wat kunnen we ermee gaan doen. We ja. hebben nu een nieuwe editie besteld. Want u heeft in de kranten gelezen dat wij de vrijwilligers die bij de vluchtelingenopvang waren betrokken... allemaal zo'n klein speldje hebben ja. beloofd. Maar ja. nou, we hebben er gewoon niet genoeg. Hij komt in een nog kleiner formaat. En dat is een speltje wat we gewoon gaan uitdelen aan mensen waarvan we denken... nou, je hebt gewoon iets, iets, iets goeds voor zand wordt gedaan. Dat zijn of vrijwilligers nee. of anderen. Uh, kijk, qua kosten heeft het niet zoveel om het lijf, maar we zeggen er iets mee. Uh, je, je symboliseert, je materialiseert dat stukje waardering. Ja. En ik dacht, uh, dit is, ik, ik heb er nu nog één hiernaar. <laughs> want uh, het duurt even voordat we een nieuwe hebben. Ik geef deze aan de vrijwilligers van uh, ZFM. In het kader van de samenwerking die daar heel spontaan ontstaat. Ook bij dat unieke project. Toen stond ook ZFM. Toen kwam er gewoon spontaan een discussie van hoe kunnen we dat doen. Ja, en toen ja. hebben we elke dag... Even een item uh, kunnen invullen ja. om iedereen mee te nemen. Ik kom er uh, goed over bij. Precies. Uh, Gertjan Gert Bluister, wethouder, wethouder die Bluys, steeds want, even ja, bij heeft gepraat. Ja, ja want we, uh, wij wilden vanuit het college uh, steeds één woordvoerder daar hebben. <coughs> en jullie waren in staat om, echt dat was binnen ja. een dag geregeld, dat gewoon een plaats te geven, een locatie en, de en een programmering. Ja, ja. Is, uh, op de... en, en dat zijn allemaal van die dingen op de achterkant waar veel mensen zich helemaal niet bij realiseren dat dat gebeuren moet. Maar het wordt toch gedaan. Dus ik geef dit speldje. Nou, er een... zitten nu opeens twee heren rechtop. Is er een programmaleider? Albert Jan. Gaan we doen? Ja. Meneer ik Vos begrijp het... ik voor de luisteraars thuis. Ja, uh, ja. Uh, ja dat <laughs> we gaan hebben. Naast de burgemeester. Ja. Ik zal hem nu uh, op gaan spelen maar dat doe ik echt. Maar de luisteraars thuis uh, gaan dat natuurlijk niet horen. Tenzij ten, ten ik verkeerd spelt dan, uh, dan hoort u wat. Maar ik spelt hem nu op, symbolisch, voor al die anderen. De Zandvoortse waarderingsspeld gaat nu naar CUM. Uh, ik zal flink doorprikken. Oh. <lacht> dan zit hij stevig. Uh, Waarvoor? Nee, nee, nee uh, meneer Zonneveld. Het is niet de waarderingsspeld. De waarderingsspeld het oh, is echt speld, sorry. Nee, het is gewoon Een leuk speltje. Wat het gemeentebestuur heeft laten maken. Gewoon een leuk speldje, een cool. aardigheidje. Ja. Waar die warme gedachte achter zit. En de waarderingspeld, dat is echt iets bijzonders. Uh, die wordt op unieke momenten uitgereikt. Mm -hmm. En dit is eigenlijk gewoon uh, het dagelijkse momentje. van wat we zeggen: even geef je hem aan iemand. Ik heb hem gisteren ook gegeven aan het 70-jarig uh, huwelijkspaar. Wow. Ik dacht van: nou, dat past helemaal in de ambiance. Ik had er één bij me. En dan overhandig ik hem. Het is het schouderklopje. Het is het schouderklopje. Ja. Dat, dat is een hey. mooi woord daarvoor. <laughs> Waarvan? Uh... Ja, Albert Jan, je bent programma Dat kun je niks zeggen. <laughs> ik ben nu even stil. <laughs> nou, dat uh... dat nou, gebeurt dat niet een, vaak. Een, dat is een gepast gebaar als je een schouderklopje krijgt. Dat accepteer je en dank ja, maar, Dat ja. komt toch goed uit, Albert Jan. Want ik heb nog een vastlijst aan vragen. Die, uh, Eén die één ik... laatste oh. vraag. En dan houden we op over de vluchtelingen. Is het denkbaar dat... Uh, de noodopvang zoals die er is geweest dat er nog een keer een beroep op ons gedaan wordt? Uh, denkbaar is dat er een beroep op wordt gedaan in crisisnoodopvang ja? ik acht het nagenoeg uitgesloten dat wij dat gaan doen okay. als ik kijk naar de impact uh, die dus, dat heeft gehad als we nog over vluchtelingen gaan praten gaan we praten over vluchtelingen met een andere status? Ja met name degene die een verblijfstatus zal hebben en okay. hoe, hoe verplaatsen we die snel in alle gemeenten die dat kunnen hebben ja, daar uh, wilde ik ook nog wat over uh, bepraten met u. Afgelopen donderdag is dat besproken in, uh, in de commissie. Het ging over statushouders en uh, hoe uh, de huisvesting van staatshouders in de gemeente Zandvoort zou moeten kunnen plaatsvinden. Een aantal ja. uh, raadsleden uh, riep, dit gaat druk op onze woningsvoorraad. Uh, waarom krijgen die mensen voorrang enzovoort enzovoort? Uh, toen is er een beetje heen en weer gediscussieerd. En ineens werd de geroepen door de wethouder Schalke... gaan we volgende week in besloten klingen over praten. Dat bracht nogal wat beroering. Waarom... Dat, dat heb ik niet gehoord dat ze dat zei. Dat was u zeker even weg, want ik heb het wel zeker gehoord. En er ontstond ja, enige ik, beroering, waar ook weet. zelfs één raadslid zegt, als het besloten is, kom ik niet. Ja. Nee, er, er was een discussie daarover. En wat niet handig liep, uh, was dat uh, kennelijk het college nog niet voldoende duidelijk naar de raad had gecommuniceerd. Dat het college behoefte heeft om met de raad even van gedachten te wisselen over uitgangspunten. Mm -hmm. En dat doen wij informeel met de benen op tafel. <kijf> wat daar wordt gezegd, mag gewoon aan iedereen worden verteld. Maar je hebt behoefte om even los van een formele setting. Waarin je in een debatstijl zit. Op een andere manier even te kijken van. Wat past nou bij Zandvoort? Wat is een Zandvoortse schaal? Wij hebben deze ideeën. Wat denken jullie? En dan ga je het ook over locaties hebben. Ja. Dat ligt allemaal veel gevoeliger. Vooral omdat je er nog een traject achteraan wilt hebben. Met je inwoners en belanghebbenden. Er zijn er ook een aantal getallen genoemd. En die ga ik niet herhalen. Want dat ging over, over getallen van meer of minder. Ja. Maar... De, de mening van de dames en heren was toch wel dat het zou drukken op de Zandvoortse beschikking van woningen. Ja, wat heeft uw wethouder Tjallik daarover horen zeggen? Dat dat niet zo echt drukkend zou zijn. Ja. En Ik... dat er nog meer variaties zouden zijn in opvang dan wel wat soberder. Ja. Nou, die kan je als de Zandvoort wel inkopen, want er staan bedrijven of er staan panden leeg. Die je zou kunnen ombouwen. Alleen dat is natuurlijk niet gezegd. Nee, de discussie is ingewikkeld. Omdat er een aantal discussiepunten zijn. Er is een korte termijn en een lange termijn oplossing. Mm -hmm. Hier werd gesproken met name over de opvang van statushouders. Ja. Dat is gewoon een wettelijke verplichting. Punt uit. En als overheid moet je wel. Lokale overheid moet je wel hele goede argumenten hebben. De wet geeft er geen enkele namelijk. Om dan te zeggen dat gaan we niet doen. Dat hebben wij in Zandvoort altijd netjes uitgevoerd. Dan krijg je volgend jaar, kan je op je klomp aanvoelen, een verhoging. Daarvan denkt de wethouder terecht, denk ik, met de woningbouwvereniging. Dat kunnen we door slim, eh, eh, slim organiseren, maar heel beperkt tot nauwelijks effect hebben op onze woningzoekenden. Want je kunt namelijk insteken op gezinnen. Als je allemaal alleenstaanden hebt, of je plaatst gezinnen en je praat over... Wat wordt telt, zijn het aantal mensen wat je plaatst. En een gezin zijn er soms vijf of zes. Maar er hoeft maar één wooneenheid te zijn. Dus, dus je praat over een aantal statushouders. Ja. 28. Uh, 28 in dit geval. En dat is dus een, een het. Het kunnen vijf gezinnen zijn ja. of het kunnen 25 losse mensen zijn. Precies. Okay. En wat wij erg op dat sturen, ja. en dat kan ook met woningbouwvereniging De Kei, omdat in Amsterdam zitten, ja. is op gezinnen. Maar dat is ook in het belang ja. van Zandvoort, ja. want wij vergrijzen. Dus je hebt behoefte aan mensen met jongere kinderen. Ja. Dus daar zitten gewoon veel meer belangen die elkaar daar matchend kunt maken. Waardoor de druk op de woningzoekende lijst zo beperkt mogelijk tot bijna niet is. Kan je dat aanvragen bij die instantie? Dat je zegt, van nou nee. wij, wij gokken nee. op... Uh, je krijgt gewoon het COA, COA, het Centraal Orgaan uh, Asielzoekers, stuurt daar niet op. Maar natuurlijk omdat wij met de KEI een strategische partner hebben... die in Amsterdam juist wel alleenstaande mm -hmm. kan plaatsen... kunnen we daar veel meer op sturen. Ja. Zij okay. hebben de flexibiliteit. Ja. En dat is waar dat is je altijd in dit soort ingewikkelde regelingen. Je moet via je partners de flexibiliteit creëren. We hebben het uit het challenge. Ja, dus we, challenge. We, ja we gaan even muziekje dus draaien. De muziekkeuze overigens is van donderdag hebben. Ja, dankjewel. Jij neemt geen verantwoordelijkheid daarvoor. He. Nee, nooit. Goed, wij gaan even muziekje draaien. De King. What? 30 old river. Must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright. Denk na dit gesprek dan, wat in de zon zit. Helemaal niet. <laughs> Meestal nou, ik leuk. zou zeggen, kijk eens naar buiten, dames en heren. Ik <laughs> vond gewoon een leuk moment. Nou, voor het stormpje gewoon. Nee, de zon, de zon komt hier op namelijk. Nou nou ja. <laughs> ja. We hebben nog uh, zeker twee onderwerpen waar wij nog even over willen uh, discussiëren. En het gaat ook een beetje over de ampele, eerst over de ambtelijke samenwerking. Waarbij u aan mij vraagt, uh, heb je de laatste uh, info daarover? Mijn laatste info is uh, dat u een botsing heeft gehad met de GBZ over een opmerking uh, uh, van die partij aan het adres van uh, het college. Ja. En er werd gekozen uh, voor optie 1, 2, 2C en 3 is afgevallen. Uh, wat is het verschil met optie 2 en 2C? Uh, 2A en 2Z, dat zijn de beide opties. Mm -hmm. C bestaat niet. Z uh, ja, was het. Ja. Uh, ja, het, het cruciale verschil zit hem tussen A en Z in dat de wijze van implementatie in de Haarlemse organisatie, dat is het cruciale verschil. Wat wij met 2Z beogen is dat onze gemeentesecretaris daar doorzettingsmacht krijgt in een andere gemeentelijke organisatie. En dat, ik zeg het even in de extreme varianten. Het is natuurlijk net wat milder. Maar dat vinden wij het interessante. Omdat je op die manier via dat gebiedsgericht werken wat Haarlem heeft. Dan kun je borgen dat je als bestuur niet alleen raad maar ook als college in charge blijft. Dat, dat zijn extra zekerheden daarvoor. Okay. Maar de essentie is uh, dat wij inkopen bij een grotere organisatie ten dienste van onze samenleving. Want dat is wat je wil. Je wilt een zelfstandige samenleving blijven. Ja. Met een volwaardig bestuur. Maar ook inwoners die op een goed niveau worden bediend. Dat was een krap aanstemming. Ja. Ja. ja. Wat je daar zag is dat... Daar hebben we wel eens vaker last van in het openbaar bestuur. Is de wet van remmende voorsprong. Het college heeft hard gewerkt. En dan zie je dat wij uh, stappen hebben gezet en dat vervolgens uh, kennelijk als een verrassing overbrengen. Dat, is een, uh, dat heeft een ongewenst effect, is dat mensen zich overvallen voelen, verrast voelen. En mensen hebben ook tijd nodig, ook in de raad, om al die stukken weer tot zich te nemen. Want een papiertje is maar een papiertje, maar je wilt er ook een beeld bij hebben. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat leven? En dat, is, als, dat is wat onderschat. Als mensen zich verrast voelen, komen ze dan uh, tekort aan informatie of krijgen ze dan te laat informatie? Dat is per mens verschillend. Nou, ik heb toch 15 mensen zeker uh, verbaasd zien zitten, zitten kijken. Twee mensen niet, bedoelt u daarmee? Ja, ja. ja. ja. nee, ik, ik denk dat het beide reacties kunnen. Een derde reactie kan ook, dat mensen teleurgesteld zijn. Dus daarom bedoel ik dat is per mens hmm. verschillend. En, en dan kun je in ieder geval de conclusie trekken dat dit effect niet goed is. Okay. En dan moet je vervolgens nadenken van hoe kun je dat dan weer bij gaan stellen. En dat gaan we ook de komende maanden doen. Door intenser met de raad te hebben over. Van wat bedoelt nou zo'n zin. En wat zien wij als belangrijk daarachter. Nu uh, is dat 2 uh, uh, Z aangenomen. Maar ik heb ook de uh, wethouder drie keer horen zeggen. Van, heren en dames, er staat nog niks vast. Nee. Dus er moet nog een, uh, een overkoepelend besluit genomen worden. Van zo gaan we dat doen. Uh, er is een voorgenomen besluit genomen en we hebben dat nadrukkelijk daarbij gezegd, ja, da gezegd, we gaan nog twee dingen onderzoeken. Mm -hmm. Eén ding is de bestuurskracht van Zandvoort en een ander ding dat is de evaluatie van de, de, het maatschappelijk domein dat we vanaf 1 januari dit jaar vanuit de Haarlemse organisatie laten aansturen. Beide zijn belangrijke onderdelen voor een definitief besluit. <kwijnt> ...over de bestuurskrachtonderzoek werd nogal uh, lacher gedaan door een aantal uh, partijen... ...omdat de vorige uh, bestuurskrachtonderzoek niet zo positief was. Nee, dat klopt. Uh, dus uh, we zijn ook heel nieuwsgierig van wat Want... eruit gaat komen. Uh, en ik geloof er ook in dat je als uh, openbaar bestuur moet je ook bereid zijn... ...jezelf te laten spiegelen. Ook al komt daar misschien een ongelukkig rapportcijfer ja. uit. Mm -hmm. ja, het zijn zo. Als je het daar niet over durft te hebben... ...dan moet je ook afvragen of je wel zelfstandige gemeente zou mogen zijn... Want wij zijn een openbaar bestuur. Je kunt het leuk vinden of niet, maar dat vereist dat wij die openheid hebben, maar dat we ook zelf durven te agenderen. Dat is hetzelfde. Vooropstellen, meedenken, ernaar kijken, mm -hmm. laten spiegelen. Het is eigenlijk het, uh, hetzelfde als vroeger op de lagere school: als je een 5 krijgt, dan moet je zorgen dat je een 6 gaat halen. Ja, mijn ouders, mijn ouders vonden een zeven ook wel prettig, maar een aantal is ja, Maar daar kon je mee binnenkomen, ja. ja, ja. ja. Even, maar even, dus wel... u, zat in, u zat in de cultuur, niet in de zesjescultuur? Uh, nee, zeventjes. zeventjes. Even één laatste vraagje om dat onderwerp. Mij is al, uh, altijd een, een vraag geweest, hoe ga je kijken naar de praktische invoering van dit soort dingen? Ik, ik, de Partij van de Arbeid die, die uitte zijn zorg... Over de, ook het verhuizen, onder andere van de gemeentesecretaris en de griffie. Ja. Men, mensen die eigenlijk dagelijkse leiding geven aan het bestuursapparaat. Uh, ja. uh, wie gaat daar nou kijken hoe je dat kan oplossen? Dat, nou, dat, probleem. dat is een van de ongelukkige, ongewenste beelden die zijn ontstaan. Uh, waar wij over nadenken is hoe kunnen we onze overheid in Zandvoort zo laag mogelijk houden. Ja. Dat betekent simpelweg dat als je de loonlijst... En alles wat erachter zit, dat is een back-office, in Haarlem laat regelen. Krijgen ze dus een loonstruk uit Haarlem. Maar die mensen zijn gewoon hier. Doen hier fysiek werk en werken voor ons. Ja. Het aloude adagium, wie betaalt, bepaalt, is anno 2015, maar ook 2010 gewoon niet van toepassing. Ze worden benoemd door de raad en het college. Ze werken voor ons, ze werken voor deze gemeenschap. Maar dat je praktische zaken, zoals het verstrekken van een loonlijst en dat soort zaken, ja. ergens anders regelt... Dat is modern, dat is van deze ja, tijd. Wij zijn puur. niet de eerste gemeente die dit doet. Nee. nee, het gaat kom, me erom. Kom er niet helemaal duidelijk over. Ja. Dat, en dat, dat roept ook dit soort beelden op, omdat ja. mensen iets lezen en gelijk daar een mening ja. over hebben, zonder vragen te stellen. Ja. Hè? Dus gaan invullen. Helaas, helaas zeg ik erbij, maar dat gebeurt. Daarom zeg ik ook: we gaan even een tandje terug, want we moeten dat soort dingen okay. doorpraten met elkaar. Goed, dit is een onderwerp waar we in de komende. ...jaar nog wel oh, over mooi. zullen, we, <laughs> zullen we praten. Ben je ook al, al wethouders uitnodigd die daar wat over kunnen vertellen. En ja, ja. de burgemeester. En ook het hele college wil eens. Het is wel gezellig om het de college te laten discussiëren. Zo. Ja, ik, nou dan nou zien of we met één mond praten. Ja, nou, dat is, dat ook, is natuurlijk dat is, ook zo'n <laughs> autodagje. Ja. We zetten de Russen hem <laughs> er voorbij, hoor. <laughs> nou, ik ga die uitdaging best aan. Um, ik ook. Mooi, die staat. Uh, wij hebben... Uh, jullie hebben ook over handhaving gesproken... Ja. Op uh, ja. donderdag en uh, werd door diverse mensen gezegd dat een lijf stuk was. Ja. En daar kan ik mee, uh, mee leven, want het is een heel lijf stuk. 77 pagina's in ja. mijn hoofd. Nou heb ik pagina 32 en 33 uitgedraaid. Zo. En dat gaat over prioriteiten. Huh. Die ik moet even gevangen, heel snel kijken of het kan ook pagina 34 en het pagina 35 zijn. Maar um, over ja. handhaving wil ik, en dat staat er niet in, namelijk. Um, een aantal weken geleden is er door uh, iemand aangegeven dat in, uh, in de Jan staat een aantal illegale pensioens uh, gebezigd worden. Uh, daar kom ik op handhaving. Wordt daarop gehandhaafd? Um, ik moet even denken, want dat betreft namelijk uh, het, uh, het ruimtelijke ordeningsdomein. Dat betekent dat je kijkt naar de bestemming en wat mag daar wel of niet. Mm -hmm. Uh, en meldingen, wij, wij gaan uit van het meldingensysteem in dat domein volgens mij. Ik zet even te kijken. Uh... Dat is mijn volgende vraag, maar uh, men meldt dat het uh, uh, daar gebeurt. Uh -huh. En nu heb ik een, een brief gekregen van een, een van de bewoners van de Admiralenbuurt, waar uh, nogal bekend is dat er uh, onder wordt voor uh, vakantiedoeleinden. Yeah. En in deze brief die van de gemeente afkomstig is, staat duidelijk dat dat niet de bedoeling is... Gaat men daarop handhaven? Op het moment dat daar een klacht over komt... zijn wij gehouden om iedere klacht te toetsen... aan de hand van de prioriteringslijst in dat uitgebreide lijvige mm -hmm. stuk... van gaan we hem direct aanpakken of zetten we hem in de tijd weg. Mm -hmm. Dat hoort bij het, uh, het, de beginselplicht tot handhaven. Er zijn ontzettend veel uitspraken over dat de overheid die beginselplicht heeft... en je dat dan ook zou moeten doen. De, maar dan heb je een klacht nodig. Of dit, hier. Is, uh, dit is een redelijk algemene brief. Die, ja. uh, die gaat over een aantal flats. En dat ja, is ongeveer een stuk of drie, vier. Uh -huh. en er, het wordt geconstateerd. Er zal dus eerst een klacht moeten komen voordat daar wat mee gebeurt. Ja, tenzij, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet... in, de andere, in dat stuk, in een andere prioritering staat... dat zodra iets bekend is, dat kan... maar dan moet hij een code rood hebben, zeg ik maar... want dan zit er een gevaarsrisico in ja. of iets anders. Dan pakken we hem ook op die basis aan. Want je krijgt natuurlijk niet alleen klachten, daar moeten we gewoon ook helder over zijn. We krijgen ook signalen, dat is ook waardevol. We doen zelf proactief controles. De brandweer doet controles namens ons, de Milieudienst Eimond doet controles namens ons. En die worden allemaal verzameld en dan wordt het allemaal gewogen. En uit het feit dat wij een stuk moeten produceren van REM 70 pagina's, dat geeft wel aan hoe ingewikkeld het soms is in ons heerlijke juridische landje. Ja, nou, we hebben helaas geen tijd om die lijst meer door te nemen, want het, uh, alleen de lijst voor APV is al uh, anderhalf A4. Ja, uh, valt me nog mee, want vijf jaar geleden zou die het dubbele zijn, maar we hebben behoorlijk geschrift. Ja. ja, er zijn een aantal dingen uitgevallen, maar ja. hondenregel staat nog steeds bovenaan. Ja, en, en, en dat staat ook in, en dat is mijn laatste opmerking, want we moeten eruit. En als u daar even kort op wil reageren... ...de organisatie moet een adequate zijn. Maar er staat niet in hoe we dat gaan doen. Nee, gaan dat klopt. Uh... Dat klopt, dit is een beleidsplan. En uh, eergisteren is, nee, eer is ook gezegd... ...dat we elk jaar komen met een uitwerkingsplan... ...en daar gaat u dat in teruglezen. Okay. En het feit dat wij honden en dat praten we over loslopende honden en hondenpoep, simpelweg, aanpakken, dat komt uit onze leefbaarheidsmonitor. Het is de top drie irritaties van onze inwoners. En je praat maar over een klein percentage van inwoners die het doen. Want het zijn grotendeels inwoners. Het spijt me echt. Klopt. Ja, de honden die doet dat. En aan zijn lijntje zit een, als er al een lijntje is, zit een bewoner aan nou vast. Exact. wil u hartelijk danken voor dit interview. Ik zou nog wel een uur met u over deze dingen kunnen praten. Maar helaas, de tijd is om. Dank u wel. Goed. Het zal het thuis voor ons waarderen dat we hem beperkt houden. Ja. Uh, graag gedaan. En de laatste thuis, thuis, dank u wel. Insgelijks voor iedereen. I'll do want, There's nothing left, all gone and run away. Maybe you're tired. a test a game for us to play Win or lose it's hard to score niet smile. Nou, er zitten twee mensen tegen ons. Nee, smile niet tegenover ons. Ja, als het goed is. Mensen kennen niet meer lachen. Hè? Het is uh, nou, nu nog niet. Het gaat uh, binnenkort. Kom een stukje dichterbij uh, de okay. microfoon. Volgende week ik kan iedereen weer lachen, hoop ik. Ja. Aan het woord is uh, Mark Verstegen. en naast hem zit uh, Heinz Gama uh, van de toneelvereniging Hildering. Wat is jouw verbindenis met Hildering? Uh, ik uh, heb jarenlang gespeeld. Op, uh, in diverse rollen. En op een gegeven moment dacht ik van nou het is misschien wel eens leuk om uh, ook eens te zeggen wat een ander uh, moet <laughs> zeggen. Dus een, een stukje geregisseerd en uh, dat uh, vond ik hartstikke leuk. En toen uh, ja, in een dronken bij is wat op het papier gezet. Het is dus een, een, een, een mensen kennen niet, niet, niet meer lachen. Uh, een, een recent stuk uit jouw uh, vingers. De Hildering-stukken Heijn, waren meestal uit uh, stukken die al uh, redelijk uh, oud waren. Ja, dat klopt. Er is een leescommissie. En die leescommissie die, uh, die kiest vijf of zes stukken. En dan wordt er gelezen en dan ja, wordt daaruit gekozen. En dat kunnen stukken uit 1960, 1980 of... of ja. en nu, nu krijg je ineens een uh, recent stuk uh, van, van iemand die je kent uit de vereniging. Gaat dat in dezelfde procedure? Ja. Ja, ook die is meegenomen in de, in de leescommissie. En uh, ja, daar wordt uitgekozen. Daar wordt over, uh, overlegd. en uh, Dat wordt afgestemd met het bestuur en met de regisseur. En dan wordt er een keuze gemaakt. In dit geval is het natuurlijk ja, uh, onwijs leuk dat je binnen de vereniging iemand hebt. Die zijn creativiteit niet alleen op de planken kan uiten. Maar ook gewoon uh, ja, door een stuk te schrijven. En uh, daar zijn we trots op. Ja, het blijft binnen de vereniging en dat geeft ook wel activiteiten. Uh, het stuk schrijven: hoe lang ben je ermee bezig geweest? Uh, het zat al echt al heel er zit er in er, je kop. Heel erg lang zat er al iets in mijn hoofd van uh, uh, ja, jeugdherinneringen, weet ik veel het allemaal. En op een gegeven moment heb ik een, een heel kort verhaaltje geschreven, een boekje. Waar, naar aanleiding van uh, het verhaaltje wat mijn broer vertelde. En dat beviel me eigenlijk zo goed. Dat ik dacht van nou weet je wat ik ga eens proberen. Datgene wat ik altijd al in mijn hoofd had. Om daar een, een, een stuk van te maken. Nou dat is een, een klein stuk geworden. En het werd groter en groter en groter. En op een gegeven moment was het uh, eigenlijk een volwaardig stuk. Voor een heleboel leden. En aangezien uh, uh, Hildering <coughs> een, een flik uh, leden aan te lepen. Dus uh, dacht ik van nou dat, dat ga ik voordragen on, uh, aan de vereniging. Om dat uh, bij ons te spelen. Ja, nou, Mark, ik, dat was mijn eerste vraag ook. Uh, een script schrijven is totaal anders dan een boek schrijven. Dat klopt. Uh, waar heb je die vaardigheid op gedaan? Uh, ik ben eerst met mijn linkerduim begonnen en daarna met mijn rechterduim. En <lacht> lang genoeg sabbelen. Dat komt er op een gegeven moment <lacht> oh, <daar> <lacht> uit. <lacht> ja, ja. Oh, er loopt nog een uh, loslopend hildering-lid, Daar moet ik ook <lacht> nog even een uh, verhaaltje voor vertellen. Ja, <lacht> ja nee, maar dit is een techniek. Ja. Natuurlijk, een, een scenario schrijven. Daar moet je toch, ja, misschien heb je wel een heel hoop scenario's bekeken. Hoe steken ze in elkaar? Wat is de techniek ervan? Want je zal toch een dialoog hebben en, en dat soort dingen. Hoe schrijf je zoiets? Uh, nou, tot nu toe is bij. Ik heb er een aantal stukjes geschreven en het, uh, ja, het klinkt misschien heel stom. Ik begin gewoon met iets te schrijven. En uh, Jantje zegt wat tegen Pietje. En Pietje ja. die reageert erop. En op een gegeven moment, ik weet wel waar ik naartoe wil. Ja. Maar uh, ja, überhaupt als ik meestal aan het praten ben... dan verzin ik er ook van allerlei onzin en zo tussendoor. En dat is in die toneelstuk eigenlijk ook zo gebeurd. Okay. Nu uh, zei je net, uh, Hildering is groot. Dus je hebt wel rekening gehouden met jouw verhaal... dat je heel veel mensen wil hebben. In oorsprong was het geloof ik iets van negen man of vrouwen... Kijk, uh, waarvoor het personages. geschreven is: personages. En het is uitgegroeid. Ik geloof dat we nu met z'n veertien of z'n vijftien zijn. Ja, veertien leden die meespelen. <laughs> en dat is best druk uh, in je oefenruimte. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En op toneel ook natuurlijk. Maar ja. ze mogen natuurlijk allemaal weer af en aanrennen en weer achter een kast verdwijnen, noem maar op, zoals ik heel erin ken. Uh, ik neem ook aan, zoals ik het ook lees, dat het een vrolijk stuk is. Ja, de, de droevigheid, dat hebben we overal om nou, ons heen. Dat laten we alsjeblieft uh, het vrolijk benaderen allemaal. De mensen kunnen niet meer lachen. Dus het begint een beetje somber. Nou, somber... Want uh, uiteindelijk moet ze wel gaan lachen, is mijn... Absoluut. Het is, uh, ja, ik wil er niet te veel van weggeven. Een klein beetje wel. <laughs> uh, het gaat over uh, een, een, iemand die ik ooit in Zandvoort heb leren kennen. Dat is uh, Gijs de Boer. Die heette vroeger... Uh, zijn bijname Gijs Gummi. Nou, dat is het, het hoofdpersoon geworden. Ja. En uh, ja, die man die heeft een die, die, die, die runt een wijnhandel. En die heeft een, een, een vrouw, een dochter, een zoon. En uh, ja, daar komen her en der wat verwikkelingen. Ja, dat is een, uh, op een gegeven moment wordt het best geloof ik een, een redelijk hilarisch iets. Dat uh, mensen die uh, elkaar verkeerd begrijpen, of wat andere persoonlijkheden die opkomen. Dit alles uh, wordt volgende week gespeeld. De 11e en de 12e. De Rijn begint al een beetje te lachen, want ik wil toch wel weten. Uh, <lacht> Kijk allemaal die brief, de sponsorbrief. <lacht> Heb je daar veel reactie op gehad? Is de zaal weer vol? Nauwelijks. Uh, Nauwelijks. <lacht> <lacht> <lacht> het is uh, tegenwoordig zo dat wij uh, eigenlijk na een week al beginnen met tellen. Mensen hebben twee weken de tijd om een briefje in te leveren. En na een week tellen we al om te kijken van oké, okay, waar, waar zitten we nu? En we zijn nu op een punt gekomen dat, je, dat er slechts twintig kaarten naar de Bruna gaan. Dus tien vrijdag en tien voor de zaterdag. Uh, dat brengt met zich mee dat je eigen mensen moet gaan teleurstellen. Dat, dat of wil, een, dat of wil een, een derde dag. Ja, en een derde dag ga je heel veel van je vereniging vragen. Dat is waar. Uh, en dat hebben we nu opgelost. door Op de donderdag hebben wij generale repetitie. En die wordt nu opengesteld voor bezoekers. Dus betalende je, bezoekers? Betalende of, of bezoekers. leden. Nee, betalende bezoekers. Okay. En uh, dat moet je eigenlijk zien dan als een soort try-out. Een soort try-out. Nee, maar het geeft wel de mogelijkheid om van 20 naar, uh, naar 100 te gaan, om een getalletje te noemen. Ja, nou, zeker. En het is. Uh, ik vind het belangrijk dat iedereen die wil komen kijken, kan komen kijken. Ja, want met. Uh, Twee nagenoeg volle zalen, want tien per avond is natuurlijk niks, open openstellen. En dat betekent dat je heel veel leden hebt of heel veel sponsors hebt. En dan zou het zo kunnen zijn, want dan hoor ik in de, de zaal van, er zijn nog tien mensen geen lid van Hildering. En u kunt zich bij Heinz aangeven. Als dat allemaal gebeurt, zit je volgend jaar met twee uh, volle zalen met alleen maar sponsors en leden. Ja, nou... Vandaar dat ik het heel uh, uh, leuk vind dat je dat openstelt, die generale repetitie, voor het publiek. Als men daarheen wil, moet je dan apart uh, die kaartjes bij de Bruna halen of kan je dan die avond aankomen Wip? Nee, de, uh, de bedoeling is dat je die avond gewoon aan kan komen Wip. Uh, de kaarten bij de Bruna voor de vrijdag en de zaterdag zijn inmiddels ook al uitverkocht. Dus we zitten gewoon vol. Dus er zijn geen kaarten aan de zaal meer te krijgen? Er, nee, er zijn voor vrijdag en zaterdag geen kaarten aan de zaal meer te krijgen. Uh, dus de enige optie is nog donderdag en dat zullen we bekendmaken via Facebook... Ja, je, kunt hier, je kunt het hier ook even uh, riant bekendmaken Want het, het is wel heel belangrijk dat, uh, Er zijn natuurlijk altijd mensen die nog net geen sponsor zijn En die dan nu teleurgesteld gaan worden Ja, ja dus uh, nou ja, bij deze, bij deze... Uh, Donderdag vanaf, uh, Kijk de regisseur even aan vanaf... Ja, acht uur Dan uh, gaan we uh, zeg maar met een praatje beginnen En om kwart over acht Dan lichtuit spot aan Je hebt een stuk geschreven ja. En je regisseert ook ja. Zit daar ergens een conflict? Dat jij denkt van het is wel leuk geschreven, maar ik wil het anders zien? Uh, de, kijk, hoe je het geschreven hebt, dat is inderdaad... Uh, de, ja, dan heb je je eigen fantasie, uh, je helemaal je... Uh, ja, op een gegeven moment bepaalde mensen die kunnen daar niet aan voldoen. Kijk, ik kan jou ook zeggen van... Uh, nou, jij moet een welderige haar hebben weet ik veel wat. Dat je, <laughs> nee, dat, uh, ja, dat heeft zijn beperkingen en... Uh, maar ook in gedragingen bedoel ik, niet alleen in uiterlijk. Gedragingen, dat is een heleboel is te, te, te leren aan mensen. En dat is volgens mij redelijk tot zeer goed gelukt. Nou, ik ben heel erg tevreden. Het, het kan dus best zijn, je hebt het toen geschreven. dat je een toch wat andere interpretatie geeft nu je het regisseert. Dat in de praktijk er toch wel goed uitziet, of wat minder goed dan je gedacht had. en je het anders op wilde hebben. Dat is, niet, uh, dat is niet erg, want je hebt het zelf gedaan. Absoluut niet. Uh, ik heb Sinterklaas toneel ook geschreven. Uh, dat heb ik anders geschreven dan dat het gespeeld werd. En ik ja. moet zeggen, het is beter gespeeld dan dat het geschreven is. Nou, dat is een beetje mijn, mijn <laughs> ja. idee wat, wat ik u nu probeer te opperen. Uh, je hebt het geschreven, het zit verhaal rotsvast in je kop. Ja. En nou zie je het zo gebeuren. En ik vind nou, hij had eigenlijk van rechts op moeten komen in plaats van links. Als dat, uh, het, het kunnen verbeteringen zijn. En meestal is dat zo. Want gaandeweg. Kijk, als je achter, een, uh, achter je laptop zit. En je zit er te schrijven. Dat is allemaal hartstikke leuk. En dan is het podium op een gegeven moment ook wel 20 meter breed. En 8 meter diep. En op een gegeven moment word je ook tot de realiteit. Uh, uh, word je met je neus op de feiten gedrukt. Want dat podium is maar zo groot. Ja. Je kan daar niet met 20 nee. man op staan. En, nee. uh, het decor heeft ook zijn beperkingen. Het is allemaal prima opgelost. Het, uh, het moet rijpen, zoiets. Ja, uh, over toneel en, uh, en, en decor. Zijn jullie alweer druk aan het bouwen, hein, En aan het schilderen en aan het doen? Ja, absoluut. Er is nu een decorploeg in de krocht. Die uh, staan de schotten over hen te zetten en uh, vast te zetten en te schilderen. Dus er wordt hard gewerkt met een man of zes, uh, zeven. En uh, dat is ook wel leuk en dat kenmerkt zich... Uh, uh, dat is een kenmerk van onze vereniging. Het moet gezellig blijven. We zijn een amateurvereniging. Het is gewoon een amateurtoneel. En ja, uh, dat schot staat wel heel scheef. En dan uh, moet het opnieuw. En dan, uh, nou, maar dat is, het, je moet het gewoon zien als een gezellige club. Ook op de repetitie de avonden. En, en nu ook met decor schilderen. Jullie, uh... jullie hebben aan de sponsor een aantal leden. Hoeveel leden hebben jullie? Wij hebben uh, 27 leden. 27 leden? Ja. Dat zijn de spelers? Ja, dat zijn de spelers. Maar daar valt ook dus een regisseur onder. Een souffleur. Een decorbouwer. Iemand voor de requisieten. Dat is een totaal? Dat is een totaal. Daarnaast hebben we nog uh, 17 jeugdleden. Die repeteren ook elke dinsdagavond. Ja. Onder leiding van uh, Martine Adigeest. Die is daar de regisseur. En het... Ja, dat zijn gewoon zulke mooie ontwikkelingen dat je binnen de vereniging uh, ook nog een jeugdafdeling hebt... met mensen die daar ook weer enthousiast aan meewerken van je eigen vereniging. Uh, dat is uh, bij een aantal verenigingen, uh, de, de hiccup, dat je geen doorstroming hebt... maar vanuit de jeugd, en dat kennen jullie ook nog uit het uh, verleden... hebben jullie wel die doorstroom? Ja, nou, daar hebben we ook in geïnvesteerd. Ik, ben, uh, ik zit nog niet zo erg lang in het bestuur, hiervoor was Paul Olieslagers uh, voorzitter... En die heeft wel eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, oké, okay, er moet een doorstroom komen. En uh, zeker ook met Ed Fransen, die heeft daar gewoon uh, ja, tijd in geïnvesteerd. En dat uitzicht nu, dat, je, dat mensen in de rij staan om volgend jaar al mee te mogen spelen. Dat als je de goede jeugd hebt, heb je die doorstroming eigenlijk vanzelf al een beetje. Ja, je, ja maar dat, dat heeft wel tijd nodig. Ja. En uh, wij zeggen vanaf de brugglas mag je meedoen. Uh, expres niet aan de leeftijd gebonden omdat iemand van 12 kan uh, minder volwassen of minder volwassen zijn dan, uh, dan iemand die in de brugklas zit ja. dus brugklas is eigenlijk stelregel en mensen die dus nu in groep 8 zitten, die, die zeggen nu al tegen papa, mama, uh, volgend jaar mag ik meedoen ja. Ja, en, en ja, dus, dat is uniek dat, ik zie je bijna nergens ja Overigens, jullie oud voorzitter komt zo meteen uh, ook nog aan het woord. Maar dan die is er een heel voorzitter, ander voorzitter. Die verband. wordt weer ergens anders voorzitter van. Die is zelf ook, <laughs> die is zelf ook doorgestroomd. Uh. Ja, hij is ook doorgestroomd. <laughs> maar okay. hij, is nog wel, uh, sorry, hij is nog wel verbonden aan heel uh, Ja, absoluut. Hij staat dus hier wel verbonden. Hij staat niet met een kwast in zijn hand. Nou, dan moet hij opschieten, ja. Hij dan op. dan moet hij er komen. Ja. <laughs> Goed. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ik hoef niet te zeggen toi toi toi. Want er zijn al genoeg mensen. Jullie zijn vol. Er zijn geen kaarten meer. Alleen die donderdagavond kunnen mensen nog wel even komen kijken. Die heel erg nieuwsgierig zijn. Absoluut. 8 uur in de krocht. 8 uur binnen zijn. Kan je nog net een kopje koffie scoren. Een half 8 in de krocht. Nou dat is wel weer heel erg vroeg. Maar 8 uur Even acht uur op Big koffie drinken. Acht uur, ja. Ja. Ja. Goed. Goed. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ja. We zijn aan het einde van uh, het eerste uur binnen uh, we gaan eruit uh, met Rod Stewart Tom Tobert Bloe see you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go wall sing with children? Wall with zilver.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 And the girls down by the strip tease shows go.